Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Supermarkten gooien steeds minder eten weg. Als je het vergelijkt met vijf jaar geleden... belandt er nu 35 miljoen kilo voedsel minder in de voedselbak. Bijvoorbeeld doordat winkels korting geven op producten die bijna over de datum zijn. Bij deze supermarkt gaat er bijvoorbeeld een hoop minder vlees in de kieke Wat wij hier in deze winkel doen aan een verspilling is natuurlijk een goede bestelling maken. Mocht er dan toch vlees tegen de datum aankomen, dan doen we daar eerst een 30% sticker op. En mocht dat vlees dan nog blijven liggen, dan hebben we een verspilmenietconcept. Dat ziet u hier, dat is die bak die daar staat. Daar komt vlees in met de datum van vandaag. En daarop een verspilmeniet sticker van 50 cent. Vorig jaar kwam bijna 1,4 procent van het eten in de supermarkt niet bij klanten terecht. Een militair heeft een celstraf van vier jaar gekregen. Siel heeft volgens de rechter meegeholpen met de voorbereiding van twee grote kooktransporten. Ook was hij betrokken bij wapenhandel. Dit alles deed de militair terwijl hij nog in dienst was. Dat maakte het er niet beter op, zegt de rechter. Hij had als militair een voorbeeldfunctie. Je theorie-examen halen voor je rijbewijs is zo makkelijk nog niet... kan een man in Engeland beamen... Hij deed er 60 keer over om zijn theorie te halen. Kost hem omgerekend ruim 1600 euro en een half jaar tijd. Dat iemand er zo lang over doet is in ons land nog nooit voorgekomen, zegt het CBR. Hier hebben mensen gemiddeld vier keer nodig om hun theorieexamen te halen. En in Zeeland is het klussen aan het spoor begonnen. Door regen is de boel daar flink verzakt en dat moet worden gefixt. Nog wekenlang krijgen reizigers in Zeeland daardoor te maken met minder treinen, vertraging en langzame treinen.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 Helaas. In totaal moet het sporen over een lengte van ruim 50 kilometer worden gerepareerd. Het weer, regen in het zuidelijke helft van het land. Vanavond trekt hij naar het noorden. Valt er ook wat natte sneeuw. Morgen af en toe wat regen en dan is het tussen de 2 en 6 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden op de weg op dit moment. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Lekker swingen aan het begin van het derde uur alweer. Door de Jones en uh, Spin Me Around. Inderdaad, het uh, derde uur alweer, uh, ben Het begint ja. al een beetje schemerig uh, te worden hier in Stanford. Nou, inderdaad. En wij zijn er nog uh, tot aan vijf uh, uur. Fred is er niet, trouwens. Oh. Ik krijg uh, net een uh, bericht uh, van oh. hem wat... Uh,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 Ja, Nuitselberg. Hoe kan ik de naam vergeten? Ja. Een uh, soloactie van Nuitselberg. 4-0 op dit moment. Uh, okay. Daar op uh, Ja. Hebben we ook nog de do donerenactie. Daar hebben we het ook oh, ja, over ja, ja, gehad ja, ja, net. Ja, ja, van de, uh, de, de, de visser Ja, visser Van uh, Rob Reker. Ja. En uh, 1485 donaties. Uh, op dit moment al, uh, Benno. Zo, met een sommige van. bedrag van, van 42.813 euro. Yeah. Nou, geweldig, geweldig. Ja, en, uh, geweldig.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 En ik heb nog wat inhaakdagen, dus het komt helemaal goed. Zeker, lekkere muziek. Hier is uh, de single van uh, uiteraard uh, die zangeres uh, uh, Phil Collins heeft hem uh, gemaakt... van Cyndi Lauper en True Colors. Mooie uitvoering van uh, Phil Collins. But I see your true colors shining through I see your true colors And that's why I love you So don't be afraid Zingel was een uh, groot hit in uh, de jaren 80, Uiteraard van uh, de zangeres Cindy Loper. En uh, die uitvoering draaiden we ditmaal niet... maar wel een hele mooie andere uitvoering van onze eigen Phil Collins. We gaan weer live uh, schakelen naar Duitsersveld, naar Jan van der Leden. Want uh, Jan, toen uh, de wedstrijd begon uh, hadden we het over... Uh, we zouden blij zijn als het uh, 5-0 wordt ofzo. Ja, ja. En wat staat er op dit moment uh, op, uh, op het scorebord? Er staat nog vijf op de scorebord, uh, Rob. Kijk, kijk, kijk, kijk. Heel mooi, hè? Heel mooi, zagen... zeker. En wat is er allemaal gebeurd dat het zagen... zo ver is gekomen? We zagen net een hele mooie solo van op uh, Berg, die altijd keihard werkt, maar heel moeilijk tot scoren komt. En die, goed, die rondde nu heel mooi af en dat was 4-0. En daarna was het uh, vijf minuten later weer een hele mooie aanval.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 Maar zou dit, uh, zou dit een uh, omslag uh, betekenen voor uh, SV Zandvoort? Vorige week al een uh, hele mooie winst natuurlijk, uh, tegen het team uit Velsenbroek, 7 tegen 3 en uh, ja. nu uh, ook weer 5-0 op het ik, ik, scorebord. Het, het lijkt, het, ik, vind, ik vind het er wel op lijken hoor, je ziet, uh, je ziet in mijn ogen, staat, staat er staat echt wel meer een 10 nu. Er wordt heel goed, goed samen gespeeld gepositioneerd, gevoetbald. Uh, er wordt goed druk uitgevoerd. Ja, het moet zo blijven gewoon. Ja. Nou ja, hele goede berichten dus uh, op dit moment. Jij houdt de wedstrijd nog even in de gaten. Mocht er nog gescoord worden, dan hoort het wel van je. En dan geven we dat aan de luisteraars door, uh, Jan. Oké. Okay, okay. dus. Dank ja, je wel in ieder geval voor uh, vandaag, voor het uh, verslag. En tot Praat, volgende week. En tot uh, volgende week, in ja. ieder geval. volgende week. Hè? Volgende week Beverwijk uit. Volgende week wijk. en dan uh, gaan we elkaar weer uh, spreken. Oké. Okay. Oké, okay, dankjewel. Hoi, hoi. Ho. Hoi. En zometeen uh, gaan we vanaf uh, het voetbal weer door naar de autosport. En dan gaan we naar het uh, theater van de autosport, naar Rennel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 Heb je onlangs een nieuw binnengekregen?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 2022 een, een plankje lager en dan gaat de 2023. Oh ja natuurlijk die gaan ja, op ja ja ja, ja, ja. ja ja ja die moeten op hoge hoogte. Ja, ja. ja komen ze dan uit de, uit de hele regio naar jou toe of zelfs ja, landelijk? Zelfs het, ja landelijk sowieso. Uh, ik heb ze vandaag uit Groningen gehad, uit Zo. Limburg gehad. Uh, ja ze komen zelfs uit België. Ik heb zelfs uh, uh, van de week had ik zelfs klanten uit Argentinië. Dus kijk Zo gaaf hè? Die komen helemaal uit Argentinië over en die gingen met een hele grote doos weg. Ja. Dus ja dat gaat eigenlijk wel wereldwijd. Uh, dat ze wel binnenkomen. En dan ook hopen dat ze wat oudere modelletjes vinden. Want ik heb natuurlijk niet alleen de nieuwste. Uh, ik heb hier wagen ze van, uh, vanuit de jaren 60 tot en met uh, tegenwoordig staan. Dus staat, de, de, de, de oudsport staat heel breed vertegenwoordigd. Ja, absoluut. Hartstikke leuk. Ik zeg, Rendel, toen ik je belde, toen, uh, ja, was het natuurlijk al altijd weer een feestje bij jou. Maar uh, jullie waren met iets, met iets bezig. Uh, was je aan het kijken naar iets? Of een, uh... Uh, we zijn even een beetje aan het kijken natuurlijk. Kijk, het, uh, het Formule 1-seizoen. Uh,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 Nou, 50, 60 auto's. Maar Zo. in dat hyperkampioenschap, jongens even een paar merken. Hè? We gaan even, ik noem maar even een paar op die echt meedoen. Ja, ja. Ik kom met een hypercar. Porsche natuurlijk. Zo. Toyota, waar Nick de Vries gaat rijden. Hè? Die heeft een uh, fabrie ja. fabriekscontract gekregen. Ja. Uh, Isotta, Francini, daar hebben een hoop mensen nooit gehoor, van gehoord. Maar die gaan meedoen. Uh, BMW komt natuurlijk met een hele grote hypercar. Alpine... Uh,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 Ook voor natuurlijk de fans leuk worden. Want je gaat grote jongens die bij de Formule 1... en ook in de motor GP niet bereikbaar waren... Dan zie je opeens gewoon door het bed op lopen. Ja, ja, ja, ja precies. Ja, leuk. Dus zeg, de de afdekeningjaar uh, is geweldig. Ja, dus een, een nieuwe toerwagenklasse, begrijp ik aan je woorden. En ja, ja, die hypercar is een hele nieuwe klasse. voor. voor en een hele nieuwe toeren. klasse. En de Elpe, Elpe, Elpe, LMGT3 heeft nu gewoon... Ja, jongens, ze hebben van namen gedaan, maar is volgens mij de vervanger voor de LMGTE... En dat zijn er voornamelijk uh, de BMW M4, de Ferrari 296, de Lamborghini Urquan. Dat zijn die echt hele mooie sportauto's uh, die gewoon uh, de, die klasse gaan vormen. En daar zitten geloof ik meer als, ja, ik meer als 20 auto's in. Dus nee. dat, zijn, uh, dat wordt, ja ah, jongens, die gaat echt zo leuk worden. En waar, ga, waar, waar krijgen we die te zien? En, uh, op de Europese circuit? Op, uh... op de Europese circuit en ook in de wereld. Daar gaat de okay. hele de wereld over. Okay. Het uh, endurance Championship gaat overal heen. En ja, de hoop van die auto's natuurlijk absoluut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 En, uh, ik heb er nooit één gehad en je kan er inderdaad geen boodschappen met Albert Heijn mee doen. Nee, zit nee allemaal precies. Niet op. Het zit heel laag, ja. hè, he, toch? Heel laag aan de grot. Ja, ja, weet je, het is mooie techniek het is allemaal prachtig, maar je, ik was het type niet voor. Ik was, ik was net niet, uh, zeg maar, uh, dat je de hele dag gezien wil worden, dus dan moet je niet in zo'n ding kruipen. Zoals. Nee, nee, precies. Absoluut niet, nee. absoluut, niet. Nee. absoluut niet. Waar wil je wel in gezien worden? Oh, gewoon in een... Uh, waar, waar, nou, uh, ik heb eigenlijk geen idee. Ik ben helemaal geen... Uh, sowieso niet in een lekkere auto. Dus daar ga je me helemaal nooit in zien. Dat is okay. wel waar. Dat wordt, uh, er, moet, er moeten wel zuigers in het Werk doen, zeg maar. <laughs> ja, ja. ja, ja. Nou, ja uh, waar wil ik helemaal nooit in gezien worden? In een... Uh, ja, nou ik heb eigenlijk geen idee. beetje... Uh, als het rijdt, dan stap ik in en uh, dan kom ik wel ergens. Uh... Oh, ja, ja, ja, ja. Nee, Fiat Multipla. Nee, daar wil ik nooit in gezien worden. Oh, nee, oh, nee, dat ding, joh. Hoe hebben ze het kunnen ontwerpen? Oh, hebben ze het kunnen over? Oh, oh, oh, oh, oh. Via, via het multiplaat. Ja. Dat, is, dat is wel de limiet, ook voor een auto met, een, met zuigertjes die op en neer gaan. Ja, ja, ja, ja, ja. Dat, ik weet nog dat die net uitkwam. Ik denk, wat hebben ze nou weer op de markt gebracht? Nou, ik dacht dat er een boom opgevallen was en de volgende. Ja. de volkant. Oh, wat verschrikkelijk. Deze de, de is wat misgegaan. Ze, ze, ze, ze hebben... Het concept was natuurlijk leuk met drie mensen voorin, want dan kan je gezellig nog met een paar, uh, paar mensen gezellig op de voorbank kan je nog een beetje ja, toeren, ja, ja. maar ja die, die neus het was inderdaad, ze ja. dus, waren vergeten dat het nog wat uh, voor moest zitten, geen idee, maar Echt ja. wel, er, zullen, er zullen wel liefhebbers van zijn die, dat hun cultauto is en dat ze zeggen, het gaat ooit nog zo'n cultauto worden dat je er miljoenen euro voor een Ja precies, ja, <laughs> ja. dat krijg je dan. Ja, ja, dat ja. krijg je dan. Ja, ja, ja, geweldig. Ja we noemden hem uh, vroeger altijd de Multifla. De Multifla, oh. ja. Ja. het ergste was die de eerste was heel erg, maar toen gingen ze ook nog verder door met ontwerpen. Die was nog veel erger. Ja, Oké. Okay. Ja, kom gerend aan. <laughs> kom gerend aan. Ja, ja, ja, ja. Nou ja het blijven Italiaans, kunnen hele mooie dingen maken. Maar het kan ook vaak heel erg misgaan. <laughs> zullen we maar zeggen. Ja, ja. toch? Oké, okay, Rendel, Dankjewel ja. voor deze week. Ja, vol ja okay, is... oh, volgende week weer. Nog meer nieuws hier vandaan. Ja, gezellig. Oké. je volgende week. Hoi, weekend, Hoi.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 Bello en uh, dat is een stafferd man, een mannelijke hond, een, uh, hoe noem je dat ook weer, uh, je hebt teefjes en je hebt, uh, nou, ik ben even kwijt hoe je dat, hoe je nou een mannelijke hond noemt, uh, je weet het ook. niet. Nee, ik zit achter te denken. Een bultog. Een bultog. Uh, ja. <laughs> nou, het is, uh, Bello is in ieder geval vier jaar oud en hij is gedumpt. gewoon gedumpt door wat uh, toen uh, zijn baas moest zijn en heten en...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 Verzorging nodig. Wat heb je met die hond gedaan trouwens? Nooit meer wat over gehoord, uh, of de beest? Wat denk je? Ja, oké. Okay. Ja. En uh, goed, dus uh, bijlo die kan je vinden aan onze eigen dieren hier aan de dieren Dierentehuis Kinnemeland, zo heet de naam. En daar, uh, ja, daar ga je de procedure in om uh, uh, of je wel of niet de baas kan worden van bijlo. Oké, okay, de reu. Reu. Oh, reu. reu. Reu. Krijg je een, uh, Dat was het. gecorrigeerd door een luisteraar. Goed zo. Ja, Reutjes en thee. mannelijke hond. Ja, de mannelijk. reu. reu. oké. Okay. Nou, helemaal oh. goed. Bello in de aanbieding bij het... Uh, kennen we die thuis. nummer vijf. Ja. Dankjewel uh, Benno, weer voor het uh, Beest van de weg. Gaan we nog even naar het voetbal. Ja, Jan van der Leden, die bleef maar WhatsAppjes uh, sturen. Oh.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 I don't know What you gonna feel, what you gonna do Ooh, So tell me What you wanna say, what you wanna do There's only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 Een heel gelukkig kerstfeest Ik vraag aan Sinterklaas of vrede overal En een man die door de boven schijnt En een stijl over een stal En een aardeslee in de winterse kou Maar aller, allerliefste wil ik jou Een heel gelukkig kerstfeest Ik vraag aan Sinterklaas of vrede overal En een man die door de bomen schijnt En een ster boven Kerst op je radio, op je radio. radio, radio, radio. met cfm Hele fijne dagen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 Then you came to lift me up and make me fly Baby, don't go I love you mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Guess I've always known that you would say goodbye, say goodbye. Sometime Bye. again you.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 Uh, nou. de lampjes. Oh, kan dat? Uh, ja, ja, weet ik niet. Oh, nou, volgens mij niet hoor. Okay, het is okay. gewoon een stekker erin en het branden. <laughs> en het ja. Ja, ja, Iets minder ophangen, Benno. Ja, ja, ja dat dat dan. kan Gewoon in nou, ja, dit was hem weer. Zondag... Voor het op zaterdag. Het ja. zit er weer op. Oké, okay, we worden herhaald. Zeker. Aankomende maandag weer tussen twee uh, en vijf. Dus uh, mocht je luisteren.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 Guess it's nothing for me. I got the wife, dark car and house and some cards up my sleeve, but I.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 Waiting all night long and The city from her darkest night, so where are the brave? I don't mean the soldiers that fight the war, but the man on the corner working in a store, he hoes. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5